Zit van der Linde met het NOS-journaal. De presidenten Zelensky en Trump menen dichterbij een plan te zijn... dat een einde moet maken aan de oorlog in Oekraïne. Details zijn nog niet bekend, maar na een gesprek tussen Trump en Zelensky in Florida... zeggen beide dat er veel progressie is geboekt. Ook Europese leiders tonen zich positief, op basis waarvan is onbekend. Voorafgaand aan de ontmoeting heeft Trump gebeld met de Russische president Poetin... Volgens Trump is Poetin serieus overvreden, al laten Russische bombardementen dit weekend het tegenovergestelde zien. Er zijn geen tekenen dat Poetin van mening is veranderd over Oekraïne. De politie heeft gisteravond zes mensen opgepakt in de Amsterdamse wijk Floradorp. Ze zijn gearresteerd vanwege samenscholing en ordeverstoring. Op straat zijn branden gesticht en er is vuurwerk afgestoken... De mobiele eenheid was ter plaatse ook om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig kon werken. Zaterdagavond was het ook onrustig in Floradorp. Bewoners zijn boos over het verbod op het jaarlijks vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw. Het verbod volgt op een advies van de brandweer over de veiligheidsrisico's van open vuren in de woonwijk. Michael van Gerwen is door naar de achtste finales van het WK Darts in Londen. Gisteravond versloeg hij de Duitse Arno Merck in de derde ronde met 4-1. Van Gerwen is in de finale als derde geplaatst. Hij treft er Gary Anderson, die gisteren met 4-3 won... van de Nederlander Jermaine Batimena. Eerder drong ook Gian van Veen door tot de volgende ronde van het WK Darts. Het weer in grote delen van het land is het mistig vannacht. En dat betekent slecht zicht voor het verkeer door lokaal gladheid. Morgen is er vooral in het zuiden nog mistig. In de rest van het land is het bewolkt. Het wordt een graad of 6 aan zee en maximaal 2 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Laat Hallo. Um... Go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 Het. Het het. Alleen bij ZFM. I said.